9 uur. Dit is Radio 1. Met de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De opvolger van de DigiD, die heet EID. EID of EID? Wat is het eigenlijk? Uh, EID, bij deze. Nou, in ieder geval moet hij alle problemen van DigiD oplossen. Maar hoogleraar informatica Jan Friese Grote, die zet daar vraagtekens bij. En vorig jaar zijn weer aardig wat wethouders van hun voetstuk gevallen. Nu het internationaal. Hier is Dorant Megens.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 om er zo alles aan te kunnen doen wat in onze mogelijkheden ligt... om ervoor te zorgen dat mensen gewoon wel op tijd hun rijbewijs kunnen vernieuwen. Ieder jaar verwijst het CBS zo'n 8000 mensen door naar een psychiater voor een keuring. De instantie vraagt de Nederlandse zorgautoriteit, die de tarieven vaststelt... en de orde van medisch specialisten om actie te ondernemen. In Groesbeek bij Nijmegen hebben gewapende mannen een ramkraak gepleegd op een supermarkt. Dat is nog onduidelijk wat ze hebben buitgemaakt. Buurtbewoners hoorden vannacht lawaai en alarmeerden de politie... Toen de daders de supermarkt uitrenden, stuiten ze op de politie. Door de politie is geschoten, maar de daders konden ontkomen in hun voertuig via de A73. Het onderzoek loopt nog volop hoe zij in dat pand zijn gekomen. Dus dat is nog iets te vroeg om daar wat over te kunnen zeggen. Verzekeraar Menzis eist publieke excuses van voetbalclub Vitesse... vanwege het besluit naar Abu Dhabi te reizen zonder de Israëlische speler Dan Mori. Dat schrijft de Volkskrant. Menzis is de hoofdsponsor van de club uit Arnhem... Een Vitesse reisde onlangs af naar een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten zonder Mori. Omdat de speler vanwege zijn nationaliteit zou worden tegengehouden aan de grens. Een Indiaanse diplomate die vorige maand in de VS was gearresteerd is op het vliegtuig gezet terug naar huis. Vorige maand was ze in de VS opgepakt en in de boeien geslagen wegens visumfraude. Daarin gaf ze verkeerde informatie over haar huishoudster. Correspondent Lucas Waagmeester. Daarop zou ze een hoger salaris voor die huishoudster hebben opgegeven... dan ze in werkelijkheid betaalde. Want uh, dat bedrag lag ook nog eens onder het minimumloon dat geldt in New York. Dus de Amerikaanse justitie zegt dat ze dubbel in de fout zat. En, uh, maar goed, uh, tegelijk heeft ze de afgelopen 24 uur een visum gekregen... dat haar volledige diplomatieke onschendbaarheid geeft... zodat ze wel met goed fatsoen het land heeft kunnen verlaten. Waarom Amerika de vrouw nu laat gaan is niet officieel bekendgemaakt. Mogelijk speelde mee dat India had gezinspeeld op sluiting van de Amerikaanse ambassade. In Argentinië zijn drie doden gevallen toen de bliksem insloeg op een strand. 22 mensen raakten gewond. Strandgangers werden verrast door het onweer. Volgens ooggetuigen sloeg de bliksem plotseling in en lagen over het hele strand mensen op de grond. Slachtoffers werden door de klap meters weggeslingerd en kregen stuiptrekkingen door de schok. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen. Overdag ook eh, vrijwel overal droog geregeld zon. Middagtemperatuur straks ligt tussen de 7 en 9 graden. AUWB ah, Verkeersinformatie, John Bakker. Nog 10 eh, files, 25 kilometer bij elkaar. Veel stelt het echt wel niet voor. De langste op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen. In de ochtend op deze laatste dag van de werkweek... een boze omroepbaas en verhalen van begraafplaatsen. Verslaggever Marcel Dekker is afgereisd naar Friesland... voor de jaarlijkse hengstekeuring. Maar dit jaar wordt hij wel heel bijzonder. Ja, en wat een dag wordt het voor uh, It's Hellinga... een beroemd schrijver die zijn lievelingspaarden komt bewonderen... hier in Leeuwarden. Dat is, hoe zeg je dat in het Fries, meneer Hellinga? Dat noemen wij in het Fries Busterbalik. Kijk, nou, straks gaan we horen wie die schrijver is. houden het nog even spannend. Eerste eID, de opvolger van digid. Heeft het gehoord? Opnieuw werd er deze week fraude gepleegd met DigiD. Dit keer in Amsterdam Zuidoost. Waar een veiligheidslek zorgde voor aardig wat problemen. Maar de opvolger staat klaar. De EID. Die ministers Plasterk en Kamp kort voor de kerst hebben aangekondigd. En dat moet alle problemen van DigiD gaan oplossen. Nou, dat is naïef wensdenken. Zegt Jan frieso Grote. Hij is hoogleraar informatica aan de TU Eindhoven. En ook lid van de tijdelijke Tweede Kamercommissie ICT-projecten. Die was nou juist opgericht na een serie mislukte ICT-projecten van de overheid. Meneer Grote, welkom. Ja, goede, goedemorgen. In december dus die aankondiging van de ministers Plasterk en Kamp... Uh, dat de EID er gaat komen. In 2015 moet die werkend zijn. Is dat haalbaar? Uh, nou, Of het haalbaar is of niet, dat uh, weten wij uh, natuurlijk niet... want we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar wat we wel kunnen zien is dat we in het verleden... een heleboel projecten hebben gehad... en die hadden allemaal precies dezelfde karakteristiek als uh, dit project. Namelijk... De minister stelt voor dat er iets is, een of andere softwareoplossing... Uh, in een bepaald jaar. En dan moet het er zijn, uh, zonder dat daar structureel over wordt nagedacht. Um, en de kans dat wij in 2015 dit zullen hebben... is uh, wat mij betreft uh, betrekkelijk klein. En als we het hebben, dan zullen we zien dat het toch eigenlijk niet is... wat we met z'n allen hadden gewild. Dus eigenlijk zegt u, het is niet haalbaar in zo'n korte tijd... En de uh, uitvoering zou ook met aard tegenwaardig wat problemen aanlopen. De, de, nou, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld, uh, nou, noem maar, uh, maar één, het uh, de, de patiëntendossier gezien... waarvan gezegd werd, we gaan het hele land uh, voorzien van een database... zodat iedere arts precies uh, bij een patiënt kan zien wat er aan de hand is. Um, en dat is op zichzelf een hele, hele goede intentie. Maar dan moet je wel in staat zijn om dat ook goed uit te voeren. En in dit geval zou ik zeggen, van probeer te leren van wat er misgegaan is in het verleden. Probeer de mensen in het land ook echt te betrekken... zodat iedereen zijn zegje kan doen... en we uiteindelijk tot een oplossing komen... waarvan iedereen zegt, ja, zo hadden we dat willen hebben. En ga dan over tot het werkelijk bouwen van, van zo'n systeem. Maar wat, gaat er, wat zal er dan bij die EID misgaan, denkt u? Nou, Heel concreet. Um, um, Leuke of het misschien juist niet leuke, van dit soort softwareprojecten... want het gaat uiteindelijk voor het grootste deel over de software die erin zit. Uh, gaat het? Uh, weet je nooit wat er precies misgaat. Uh, maar wat, uh, wat je zou moeten doen, is dat, uh, dat je zegt, dat, uh, dat de minister dit keer gezegd had... dat we uh, een plan hadden gemaakt in 2015, dat we drie oplossingen hadden geformuleerd, dat we die dan uh, hadden voorgelegd aan de Tweede Kamer... aan de mensen die daarbij betrokken zijn, de banken, de, de lagere overheden. Die hadden daar allemaal uh, hun commentaar op kunnen geven. Daarna, hadden we, uh, en daarna zouden we daaruit de oplossing hebben gedestilleerd. En dan hadden we gezegd aan het eind van 2015, misschien 2016... we weten nou precies wat we gaan maken... En dit is wat we in 2018 ook echt zullen hebben. En, dat, en niets anders. Ja, dus u als zegt je, eigenlijk ze willen veel te snel. Nou, het, het, het is alsof, uh, alsof het niet moeilijk is om iets met software te maken. Uh, uh, men redeneert een beetje als, uh, als een soort... Uh, het lijkt een beetje op Sinterklaas. Uh, men heeft een soort lijstje van dit willen wij in 2015 hebben... En dan moet dat ook maar gebeuren. En ja. dat is dan de oplossing voor al onze problemen. Maar dan zouden er toch ook bedrijven die dat moeten gaan maken... moeten zeggen van dat kunt u wel willen, maar dat kan niet. Uh, nee, daar is iets heel bijzonders aan de hand. Dat, dat zien we natuurlijk keer op keer. Een bedrijf is om winst te maken. En dat mag je ze ook niet kwalijk nemen. Dus de bedrijven drijven zich nu in de handen en die zeggen... Uh, aha, wij gaan met jullie, uh, met een groepje ambtenaren... dit helemaal realiseren. En als het dan wat langer duurt en wat meer gaat kosten... Uh, het is uh, vervelend voor de belastingbetaler, maar wij hebben daar gewoon winst aan. Uh, die zijn helemaal niet van plan om te zeggen van nee, nee, nee, 2015 is niet haalbaar. Nee, dit is net niet de oplossing die we moeten hebben. Daar moeten we aan bijstellen. En dat is... Uh, en dat is uh, uh, dat is waarom je niet zomaar kunt vertrouwen op zeg maar, de inzet van bedrijven. Maar meneer Grote, wat u voorstelt... dat, dat, dat klinkt als oeverloos discuseuren noem ik maar even... Eh, terwijl er misschien wel de noodzaak is om, om snel naar iets nieuws toe te gaan. Ja, ja, ja. Um, Omdat er wij, de DigiD van alles mis is. Um, ik denk dat we bij de DigiD best met een kleine oplossing kunnen komen... om een aantal van de problemen die overigens gewoon te voorzien waren... Uh, die hadden we, dus, we hadden eerder moeten discussiëren en dan hadden we die problemen waarschijnlijk niet gehad. Of we hadden ze wel gehad en daar waren we er bewust van. Maar kijk eens naar hoe wij omgaan met dingen die we al jaren doen. Bijvoorbeeld aanleggen van wegen. Um, daar hebben we helemaal geregeld en helemaal vastgesteld. Uh, een, een heel proces waarbij we eerst plannen maken, dan hebben we inspraak, dan hebben we... Uh, een aantal controleinstanties die kijken hoe ver, in hoeverre het fijnstofgehalte wel op, uh, op het juiste niveau blijft. En dat zou hier ook moeten, zegt u eigenlijk. En, en, en pas dan komen er wegen. En niet iedereen is blij met wegen. Maar in het algemeen zijn wij aan het eind niet helemaal ontevreden ja. over het eindpunt van dat nee. proces. Maar is dat dan gebrek aan kwaliteit wat er is bij de ministeries? Uh, dat ze wel verstand hebben van wegen en niet van ICT? Ik denk dat daar sprake van is. Ik ben de, de, de, men had nu beter moeten weten... we hebben CEO's, chief information officers... Uh, die hadden we een aantal jaar geleden nog niet. Die hadden hier best kunnen ingrijpen. We hebben zo'n commissie. En die commissie die zegt... Die, die onderzoekt dus al die mislukte projecten... 80% van de projecten slaagt, slaagt niet, is niet een succes. En dat is heel veel. Um, en die commissie moment... heeft gezegd, want dat begon nu mee... Uh, nee, de, de, de, de, de, wat de commissie gezegd heeft, er zijn dus onderzoeken gedaan naar welk, hoeveel softwareprojecten er niet slagen ja. en geen succes zijn. 80% daarvan is geen succes. Um, en dat komt vaak doordat men te snel begint en te weinig nadenkt. In dit geval uh, had je van de minister kunnen verwachten dat hij zich daarvan bewust was en dat hij dit hele proces gefaseerd had en niet gezegd had van wij gaan nu dit, deze kaart hebben. Uh, hij had moeten zeggen, wij gaan nu uh, gefaseerd die kaart invoeren. Ja. Zodat we er dus om... hij de ministers slaan gewoon de adviezen van die Kamercommissie in de wind... en gaan gewoon weer dezelfde fout maken als dat ze bij ik, alle andere ICT-projecten hebben gedaan. Dat ze, ik denk dat ze dit te naïef aanpakken. En we kunnen het pas in 2015 zien of het ook geslaagd is. Maar ik denk dat we met z'n allen in 2015 wat beteutigd zitten te kijken... omdat het nog niet er is dan wel in de vormen die we gedacht hadden... of het is er überhaupt nog niet. En we zeggen allemaal, ja, we hebben hard gewerkt... maar het wordt helaas 2019 en in 2019 herhaalt dat verhaal zich weer. En dan hebben we de lessen die we toch hadden kunnen leren in het verleden... helemaal en opnieuw weer niet geleerd. Jan Friesel-Groot, hoogleraar informatica aan de TU Eindhoven. Dank u wel. Omroepen die moeten niet langer geld uitgeven aan ledenwerfacties. Dat zei Henk Haaghoort op zijn nieuwjaarsreceptie. En, uh, hij is de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, de Hoogste baas. En hij herhaalde dat vanmorgen nog een keer in het NOS Radio 1 Journaal. Het zou goed zijn als we afspreken dat de ledentelling die we dit jaar houden... dat dat de laatste is. Dat wil niet zeggen dat we leden niet belangrijk vinden. Leden zijn heel belangrijk. Maar het idee dat je elk jaar als, uh, of elke vier jaar als uh, omroep je bestaansrecht afhangt van het uh, aantal leden, dat het geteld wordt... dat mensen allemaal dan 5,72 euro moeten hebben overgemaakt. Dat moeten we niet meer doen. Dat zorgt ervoor dat er veel geld naar ledenwerving gaat. En die geld gaat, dat geld gaat niet naar de programma's. En dat is tegen het schere been van Jan Slachter. En die is de baas bij Omroep Max. En nu aan de telefoon, Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom maakt deze opmerking jou zo boos? Nou ja, niet alleen mij, hoor, maar ook mijn collega's. Uh, omdat haar gehoord volledig voorbij gaat aan het feit... Dat er heel veel geld vanuit de omroepen, opbrengsten van programmabladen, steunlidmaatschappen, naar de programma's gaat. Ik spreek toevallig juist twee collega's van de VP Rone Evangelische Omroep. die mij net vertelden dat er jaarlijks rond de 5 à 6 miljoen per omroep naar de programma's gaat. En als je straks geen leden meer hebt. Dan, dan, en, en hij gehoord zegt, dat is niet meer belangrijk. Kijk, het is nu al zo dat 150.000 leden heeft iedere omroep nodig... en dan krijg je hetzelfde aantal uh, geld en zendtijd. Dus het is niet meer zo dat als je straks 500.000 leden hebt... dat je dan meer zendtijd en geld krijgt. Het lijkt alsof hij dat niet weet. Maar dat weet hij dondersgoed dat dat met de nieuwe concessieperiode ingaat. Ja. En leden zijn voor ons... Echt van cruciaal belang. Hij zou er juist trots op moeten zijn. We hebben het net even een rekensommetje gemaakt. Maar het ledenaantal van de omroepen is in tegenstelling tot wat je ziet bij de kranten, bij, bij allerlei andere verenigingen. bij ons niet dalende, dat zal ongeveer gelijk zijn aan het aantal wat we hadden in 2009. En dat zijn er 3 miljoen, zeg jij? Nee, dat zijn er ongeveer. Ik denk dat we uitkomen op een 3,5 miljoen huishoudens. Die lid zijn van een omroep ja. en dat staat voor 7 miljoen mensen. Ja. Maar en dat veeg je niet van tafel. Maar Hagort zegt, er gaat zoveel geld verloren aan dat werven van die leden. Nee, maar dat, dat is een fractie dat, dat uiteindelijk natuurlijk leden werven kost geld. Maar at the end gaat er bijvoorbeeld van de evangelische omroep 6 miljoen per jaar naar de programma's. Ja. Maar hoeveel de kost de het dan? Euro. Hoeveel dat kost heeft... het, Jan, om al die leden te werven en cadeautjes ja. te geven om ze het lidmaatschap nou, binnen te slepen? Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Dat is dit jaar voor het laatst. Dus ik zou zeggen sla slag. Want vanaf 1 januari 2015 mag dat niet meer. Vinden wij ook prima. Maar het is een fractie van wat dit jaarlijks oplevert en wat naar de programma's gaat. Maar weet jij en daar een bedrag je... bij te noemen? Want uh, Hagel wist dat, wist dat namelijk niet, hoeveel geld ja, daarin nou ja, in bedoel, gaat. Wij hebben nu een ledenwerfcampagne. En ik heb het al een keer eerder gezegd. Deze week brengen wij wat sportjes op televisie. En ik geloof dat dat 40.000 40 euro kost. Uh, maar Eddie Jens, je moet gewoon kijken wat er onderaan de streep jaarlijks binnenkomt bij die omroepen aan opbrengsten van programmabladen en steunlidmaatschappen. En dat steken we niet in marketing of dat gaan we niet. Dat, dat gaat ook naar de programma's. Dat, dat vinden wij fantastisch om dat te doen. En als we dat, dat geld niet meer zouden hebben... want ledenbestanden, dat weet je als geen ander... dat moet je ook blijven verversen. Er, er moet nieuwe aanwas komen. Er zijn ook mensen die, die weggaan of die overlijden of wat dan ook. nou ja goed, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Maar en Henk hoort je... zegt ook niet dat je helemaal moet stoppen met leden. Alleen ze zijn niet meer bepalend straks... Ja, voor hoeveel alsof. zendtijd je dat... krijgt. Maar dat is al zo. Hij ja. is net alsof hij nu met heel iets nieuws komt. Maar dat staat al in de wet. Maar dan staat Omdat het je feit... toch vrij, Jan, om gewoon leden te blijven werven? Het is is toch het om... niet... Dat gaan we ook blijven doen. Dus we gaan helemaal niet in die zin luisteren naar Henk en Gorten en stoppen met ledenwerfcampagnes... die uiteindelijk, at the end, heel veel geld opleveren... die naar de programma's gaan. En als we dat geld niet meer hebben... dan kunnen we veel programma's, die voor de omroepen belangrijk zijn... niet meer maken. Ja. Daarbij komt nog een keer dat hij ook zegt... dat we niet naar elkaar verwijzen. Precies. Ja. Maar wat een onzin. Hij wil meer samenwerken. Hij wil veel meer in het algemeen voor de publieke omroepen uh, dat we ja, werven. En niet, niet meer voor ieder afzonderlijk. Nee, maar ik, ik weet niet of je wel eens naar de wereld draait doorkijkt. Er zitten regelmatig programmamakers van allerlei omroepen... die daar hun programma mogen pluggen, om het zo maar even te zeggen. Alsof wij nu niet, jullie niet, een programma maken... voor alle Nederlanders die woonachtig zijn in Nederland. Dat doen wij dagelijks. Daar werken we keihard aan. En we werken samen... En dat dat beter kan en dat je misschien nog meer moet gaan zoeken uh, via Facebook en Twitter... wat trouwens ook al gebeurt om mensen uh, te binden aan je programma en aan de Nederlandse publieke omroep. Daar ben ik een groot voorstander van. Maar je kunt niet zomaar 3,5 miljoen mensen, huishoudens aan de kant schuiven. En hij doet nu net alsof hij het ei van Columbus heeft bedacht... Maar dat, het, het is al zo. Wij ja. werken dagelijks aan programma's die we maken voor 17 miljoen Nederlanders. Jan Slachter is de baas bij Omroep Max. Zit ook geregeld in ons Mediaforum van KRO en GV. Om maar eens even aan te geven hoe die samenwerking in de praktijk zo af en toe gaat. Jan, dankjewel. Ja, dankjewel. Van 9 tot 12 de ochtend op Radio 1. Er zijn we aardig wat wethouders gesneuveld dit jaar. Tenminste, er zijn er 79 om politieke redenen... tijdelijk of definitief ten val gekomen. Blijkt allemaal uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek. Dat is uitgevoerd in opdracht van VNG Magazine. Henk Bouwmans is van het kennisplatform Openbaar Bestuur... De College Tafel. Meneer Bouwmans, welkom. Goedemorgen. Wat waren de belangrijkste redenen voor het vallen van de wethouders? Nou, de belangrijkste reden maar toch wel verstoorde verhoudingen, verstoorde relaties met colleges, in colleges, met raden, in de samenleving uh, en de persoonlijke stijl van wethouders. Ja, is dat anders dan de afgelopen jaren? Uh, dat kwam in het verleden ook wel voor, maar het opvallende is dat het in het afgelopen jaar veel meer voorkwam dan voorheen. En hoe komt dat dan, denkt u? Nou, dat heeft toch iets te maken met uh, hoe de onderlinge relaties zijn op dit moment. Uh, en hoe de samenleving en hoe media uh, het publiek uh, aankijken tegen hoe bestuurders optreden. En voor een deel ligt dat dus ook aan bestuurders en aan wethouders zelf. Maar is het dan zo dat, dat door uh, wat er allemaal over wordt bericht... of hoe daarmee om wordt gegaan, dat iemands uh, hoofd eerder op het hakblok komt te liggen? Er wordt wel scherp op gelet... Uh, en wethouders zijn er ook niet altijd bewust van, uh, zichzelf bewust van, dat, dat er scherp op gelet wordt. Uh, dat zie je bijvoorbeeld aan de wethouder in de wijk Duursteden deze week. Die gisteren aan het eind van de dag is af, uh, zich teruggetrokken heeft vanwege die kwestie over een mietplantage waar hij bij betrokken is. Ja, ik zou denken dat is misschien niet heel rek dat dat gebeurt. Zou die toch ook hebben kunnen zien aankomen? Lijkt mij ook. En uh, dat, dat berokkent wel schade aan alle wethouders. En dat zegt dus ook iets over de kwetsbaarheid van de positie... waarin men verkeert. Uh, maar er is ook over, uh, zijn alle wethouders zich wel bewust... dat ze in een kwetsbare positie, dat ze in een glazen huis leven. Ja. Mijn waarneming is toch dat dat nog niet echt het geval is overal. Nee, want Je kunt dus zeggen, wethouders worden kwetsbaarder... omdat ze eerder uh, weg moeten. Maar ja, ze creëren dat ook wel zelf. Zeker, daar hebben ze zelf ook een bijdrage aan. Uh, niet alleen in hun zelf... Voor een deel hebben ze soms ook wel gelijk in de kritiek. Er zijn wat wethouders de afgelopen jaar... die bijvoorbeeld duidelijk de maat is genomen over het wachtgeld. En er is een beeld geschapen dat wachtgeld voor wethouders... dat dat eigenlijk allemaal graaikultuur is. Dat wethouders zakkenvullers zijn. Terwijl wachtgeld wel degelijk een democratische functie heeft. Ja. Dus er een slechter imago. Ze krijgen daardoor minder respect. Moeten misschien ook eerder wijken. Maar moet er ook beter gescreend worden? Ehm... Um, dat denk ik wel. Uh, zeker na naar, uh, naar de komende verkiezingen zal dat van groot belang zijn. Gemeenten krijgen heel veel nieuwe taken, met name op het sociale domein. Uh, en, uh wat ik merk is dat er nog op veel plekken zo is dat wethouders die jarenlang, of raadsleden die jarenlang actief zijn, dat die beloond moeten worden met een wethouderschap. En Het is maar zeer de vraag of raadsleden eh, allemaal geschikt zijn om in de toekomst eh, wethouder te worden. Zeker op de sociale taken waarmee gemeenten nu te maken krijgen. Ja, en dat ridotje kunnen we natuurlijk straks weer gaan krijgen naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Jazeker, ja. ja. Dan komen er wel weer een hoop nieuwe wethouders in ieder geval aan de bak. Dat, absoluut. Hey, meneer Baumers, nog even wat scorebordjournalistiek misschien. Uh, ja? Want als ik naar de cijfers kijk, ten opzichte van 2012... is er sprake van een daling van het aantal gevallen wethouders. Dat klopt, maar dat zie je altijd. Uh, eigenlijk is zo'n periode uh, voor wethouders bestaat uit een periode van vier jaar. Uh, en wat je ziet is dat in de eerste twee jaren... de wethouders die niet geschikt zijn of niet passen voor dat vak... Uh, dat die ten val komen. En dat eigenlijk in het tweede jaar... ...van, per, van zo'n periode, dus dat was 2012 in dit geval... Uh, ...dat wethouders voluit de maat genomen worden. Dan kunnen ze niet meer terugvallen op het gegeven van... ...ik zit er net, uh, dan zijn ze verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Je moet dus per vier en... jaar rekenen eigenlijk. Sorry? Je moet per vier blokken van vier jaar rekenen. Ja, ja. en wat je ziet in zo'n laatste jaar... ...dan heb je hier en daar natuurlijk nog wethouders die de maat genomen worden... ...maar dan is op de meeste plekken uh, heeft men wel duidelijk uh, of wethouders geschikt zijn... Henk Bouwmans, dank u wel voor uw uitleg van de okay. college tafel. Dit is de ochtend. De vrijdagochtend van Radio 1. Caro en JV samen tot 12 uur. En die Imagine Dragons zijn hier. Even bij. Ja, On Top of the World. Imagine Dragons. De ochtend. Stand.nl. En dat verspreiden uh, we deze ochtend natuurlijk ook weer over de drie uren. Op het hele en het half uur kunt u steeds reageren. En dat kan op deze stelling: het Nederlands milieubeleid is te lax. Uh, als het zo doorgaat, dan verdwijnt Nederland onder water, zegt de voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, de wetenschapper Rajendra. Pachori die is in Nederland om te vergaderen over de wereldwijde klimaatverandering. Hij maakt zich zorgen om Nederland dat vanwege de lage ligging extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. So I would say to the people in this country that uh, your a society which is very vulnerable to the impacts of climate change and I hope people will take it seriously. Wetenschapper Rajendra Pacioli was dat dus. Uh, vandaar de stelling en die uh, luidt als volgt: het Nederlandse milieubeleid is te lax. U kunt reageren via 0800 1101 gratis telefoonnummer via de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. En u mag natuurlijk ook die gratis app downloaden van Stand.nl. En op die manier kan u ook reageren op de stelling van vandaag. Zijn er al wat reacties, Kileine? Ook al in ieder geval één tweet uh, met jou delen. Ernst Paul Niesen, die schrijft: uh, weerkundigen zijn tegenwoordig opgelucht als het eindelijk kouder wordt. Ons collectieve geweten knaagt steeds nadrukkelijker. Hashtag klimaat. Het IPCC, zo heet die VN-club, die uh, zegt dat voor 95% zeker is dat mensen zelf de veroorzakers zijn van die klimaatverandering. En daarom moeten we dus ook zelf meer doen om die vervuiling van CO2-uitstoot terug te dringen. Aan de andere kant, veel wetenschappers die trekken de invloed van de mens in twijfel. Zeggen zoveel invloed hebben wij ook weer niet. Nou, onderschatten we nou dat probleem? Moeten we meer doen om ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Of gaat het milieubeleid in ons land inderdaad uh, niet ver genoeg? kunnen we misschien wel meer doen dan dat er nu gebeurt. Zowel zelf als uh, van overheidswegen. En er zijn uh, klimaatskeptici, weten we ook... die al deze cijfers, uh, ja, Tom met een korreltje zout nemen... zeggen dat het is allemaal niet zo erg. Nou, al die mensen dus, dus voor tegenstanders van de stelling... die mogen reageren. Deze ochtend hier. Zijn er al wat Twitterberichten of zo binnen? Nee, nee. Hè? het is nog vroeg. Het is dus, uh, vers, we hebben hem net opgezet. Hij staat er nog maar net op de site, inderdaad, de stelling. Dus um, kan je wel een tussenstand geven, maar met 28 stemmen... is dat <laughs> nog niet heel erg representatief, denk ik. Het Nederlandse milieubeleid is te lax. Dat is in ieder geval de stelling. Ik zeg nog maar een keer hoe u ons kunt bereiken. 0800-1101. Gratis telefoonnummer, dus daarvoor hoeft u niet te laten. Zo komt Jan Splinter door de winter. 0800-1101. De website www.stand.nl. Twitteren met hekje standpunt of... Download die gratis app. Wat wil je nog meer? Alles is gratis. Ik de wil Dorald. Gratis app en dan reageren we dus op de stelling. En dan straks tegen half. En heel uh, gaan we die reacties ook laten horen. Ik wil graag Dorald. Dit is Radio 1. Toch, Megens, met het nos -journaal. Goedemorgen. Duizenden illegalen die medicijnen nodig hebben... komen in de problemen omdat ze de eigen bijdrage... voor geneesmiddelen niet kunnen betalen. Sinds dit jaar moeten illegalen die geen zorgverzekering hebben... per medicijn 5 euro betalen. Dat hebben ze vaak niet. Hulporganisaties vrezen dat veel illegalen... daardoor geen medicijnen meer krijgen. Terwijl die vaak van levensbelang zijn. Dat zeggen ze in trouw.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 En in Argentinië zijn drie doden gevallen toen de bliksem insloeg op een strand. 22 mensen daar raakten gewond. Strandgangers werden verrast door het onweer. Volgens een sloeg de bliksem plotseling in... en lagen over het hele strand toen mensen op de grond. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, John Bakker. Met file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht, drie kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Zo het laatste deel van de serie Hart en Ziel... die gaat over de volkszangers. En nu eerst de lege kantoren in Utrecht. Want de provincie Utrecht pakt de leegstand van kantoren rigoureus aan. De helft van alle bouwprojecten wordt geschrapt. En er staat ongeveer nu al een miljoen vierkante meter leeg aan kantoorgebouwen. Gedeputeerde Remco van Lunteren, goedemorgen. Goedemorgen. De enige oplossing nog om maar gewoon bouwprojecten te gaan schrappen... Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren flink gekeken hoe je dit, uh, hoe je dit kunt oplossen. Maar ja, als je een miljoen uh, leegstand hebt aan vierkante meters van de zes miljoen uh, in de hele provincie. En uh, er, komt, uh, nog 100 miljoen, of, uh, er komt nog één miljoen aan uh, in zijn totaliteit aan, uh, uh, uh, ja, aan nieuwe plannen. Ja, dan moet je op een gegeven moment een keer zeggen van... oké, okay, we stoppen het lopend maar even. Ja, nou, nou kan ik me nog een, een uitzending herinneren van de VP Zei dat er zoveel machtspelletjes worden gespeeld... dat het heel lastig is om bouwprojecten te schrappen. Dat dat niet zomaar kan vaak. Uh, ja, alleen de provincie heeft uh, als, als middenbestuur de mogelijkheid... om uh, regie te voeren. Uh, en uh, nou, dat doen wij dus nu ook. En dat betekent dus dat je daarmee um, ja, nieuwe bestemmingsplannen gaat maken... en dus... Ja, uh, aan de ene kant uh, uh, een aantal plannen gaat wijzigen. Uh, want we willen ook namelijk de ruimte bieden aan kantoorplannen die leeg staan om daar nieuwe dingen mee te doen. En tegelijkertijd aan de andere kant ook zegt van oké, okay, met een aantal uh, projecten die nog op stapel staan, stoppen we nu. Ja, en wat betekent dat dan voor bedrijven die juist van plan waren om een nieuw kantoor neer te zetten? Nou ja, uh, er is uh, nog steeds uh, een miljoen leegstand. Uh, uh, dus dus meer dan voldoende uh, vierkante meters zijn er sowieso al beschikbaar. Maar dat en zijn natuurlijk dus ook vaak niet... verouderde kantoren. Uh, dat klopt, alleen ja verouderd kantoor is, en dat is wat, uh, wat er nu dus elke keer eigenlijk gebeurt, uh, is daarmee meteen kapitaalvernietiging. Althans, het gebouw is uh, ja, niets meer waard, omdat het makkelijker is om een nieuw gebouw neer te zetten. Nou, en uh, uh, Wij willen dat er aan de ene kant dus weer meer gebruik gemaakt wordt, van, uh, ja, van de kantoorpanden die op dit moment leegstaan... en kijken of dat gewoon ook weer uh, zijn waarde terug kan krijgen wat het heeft. En tegelijkertijd schappen we natuurlijk niet alles. Nee. Dus, uh, we schappen 50 en uh, daarmee is er nog steeds een flinke hoeveelheid uh, uh, kantoor 4, 4 meters over. En ja, dan hebben wij het overigens natuurlijk alleen nog maar in de provincie Utrecht... want als je op landelijke schaal kijkt, uh, dan uh, groeit die leegstand alleen nog maar meer. Maar het, het pimpen van al die gebouwen en het modern maken... en ze misschien duurzamer maken, dat kost er ook heel veel geld? Dat kost ook geld, uh, maar het leegstaan kost natuurlijk in principe eigenlijk meer, want we hebben namelijk hartstikke mooie uh, kantoren op prachtige locaties. Hebben we staan uh, die leegstaan en uh, dat is allemaal privaat geld, ja. uh, wat als het niet gevuld is gewoon ja uh, niets oplevert. Dus dat is gewoon dood geld. Maar kunt u bedrijven dwingen om in die lege kantoren te gaan zitten? Nee, ik, ik, dat is toch een eigen ik, vrijheid? Uh, ik, ik ga niemand dwingen. Nee. natuurlijk niet, althans, uh, uh, wat Maar wij, hoe groot is dan in... de kans dat bedrijven wel bereid zijn om in een oud kantoor te gaan zitten? Nou ja, wat, wat, wat, we, wat we zien is dat hiermee uh, juist de waarde van het vastgoed weer toeneemt. Althans, wat we, wat we hebben gezien de afgelopen jaren, is omdat, uh, ja, omdat we elke keer opnieuw uh, grond uitgaven. We continu uh, uh, ja, iets erbij brachten waar eigenlijk kennelijk geen behoefte aan is. Want anders zou er geen vierkante meters leed staan. Ja, maar er werden natuurlijk allerlei dealtjes gesloten hè? tussen ja, dat... gemeenten en tussen bedrijven. Ja, alleen uh, wat wij hebben gezegd is van we kunnen door blijven gaan met het neerzetten van kantoorvierkante meters. Dat betekent uh, dat een heleboel investeerders uh, steeds meer geld uh, verliezen ja. en, uh, en uh, die, uh, die op dit moment geld in een vastgoed hebben zitten. Of we kunnen nu met elkaar gewoon zeggen: um, um, uh, natuurlijk hebben we vierkante meters nodig voor die mensen die uh, ja, echt niet uh, elders kunnen. Uh, uh, nou, die ruimte moet je ook altijd hebben. Maar tegelijkertijd ook gewoon zorgen dat die waarde in dat vastgoed weer terugkomt. En, uh, en dat een kantoorpand ook gewoon weer waarde heeft. En dat het niet een wegwerpartikel wordt. En dan is het dus te hopen dat bedrijven niet te denken... nou dan gaan wij we wel buiten de provincie Utrecht een mooi nieuw gebouw neerzetten. Want dan heeft u uh, er nog niks aan. Ik, uh, wij hebben wat ik zeg, we hebben nog steeds uh, 500.000 vierkante uh, meter beschikbaar staan. En um, doordat uh, wij juist um, uh, weer ervoor zorgen dat het interessant is om, uh, voor die investeerders... om hun, uh, uh, dat, dat er niet morgen weer een nieuw pand komt te staan... Maar voor die investeerders ook weer interessant om te gaan investeren... in de gebouwen die ze op dit moment mee hebben. Okay, duidelijk. Dank u wel. Gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht. Graag gedaan. Marcel Dekker is de slaggever van dienst. Hij is in uh, Leeuwarden. Daar wordt de jaarlijkse hengstenkeuring gehouden. Dat is op zich mooi. Maar ze hebben vandaag hoog bezoek daar. Een bekend ja. auteur. Maar wie is het, Marcel. Ja, druk dagje voor meneer Hellinga hier in de WTC Expo Halle in Leeuwarden waar we nu staan tussen de boksen, moet je zeggen. Ik zei kooien daarnet, maar het zijn boksen waar de paarden in staan. Uh, vandaag gaat hier de jaarlijkse keuring van het Friese paarden stamboek plaatsvinden en komt, gaat u maar even roffelen meneer. Uh... Ja. Dan Brown. Dan Brown komt, ja over de vloer, voor een privébezoek. Dus geen publiek bezoek, maar een privébezoek. Want u, meneer Hellinga, en deze beroemde schrijver... delen een passie voor dat uh, Friese paard. Zullen we dus naartoe lopen? Want het stikte hiervan, van die Friese paarden. Uh, nou ken ik het paard alleen maar van de biefstuk... maar u kent hem vooral als een elegant object. En zeker als wij het over... Uh, dat prachtige Friese paard hebben... waar we nu naar de kont van eentje zitten te kijken. Ik zet het violmuzietje aan, gaat u uw gang. Beschrijf dat paard eens een keertje. Ja, het Friese paard is een uh, uniek paard. Uh, in de eerste plaats natuurlijk uh, vanwege de gitzwarte kleur... Uh, waar het paard zich uh, mee onderscheidt. Het is een paard met, uh, met hele lange manen. En uh, ja, het is een paard wat, uh, wat een hele mooie combinatie heeft... van elegantie en kracht. En dat, dat spreekt een heleboel mensen... Uh, aan over de hele wereld. en uh, ja, Zo gaan er ook steeds meer van die Friese paarden uh, de wereld over. Ja, want als we lang terug gaan in de tijd... of misschien niet eens zo lang gaan, uh, teruggaan in de tijd... het was vroeger gewoon een werkpaard hier. Hè? Ja, dat klopt. Het, het Friese paard was uh, van oudsher een, een luxe koetspaard. Maar sinds de, uh, de opkomst van de landbouw in het begin van de vorige eeuw... werd het Friese paard als, uh, als landbouwpaard gebruikt. Ja. Nou, dat het een mooi, elegant paard is, dat vindt u... En de schrijver Dan Brown, u weet wel van de Da Vinci Code en Inferno ook. En zocht omdat u de directeur bent van het Fries Paarden Stamboek. Contact met u? Hoe ging dat? Ja, heel bijzonder. We kregen zo ouder de blue vorig jaar, uh, vorig jaar november, een uh, e-mail e van Dan Brown. Waarin hij uh, aangaf dat hij sinds kort een aantal uh, Friese paarden had. En uh, ja, dat hij daar erg uh, door gefascineerd was. Hij zegt zelf dat het uh, zijn leven heeft uh, verrijkt, veranderd. En uh, ja, dat was natuurlijk heel bijzonder om dat van zo'n beroemd iemand uh, te vernemen. Ja, zeker, en dan komt er ook nog een hoofdrol hè, voor dit paard in zijn boek Inferno. Heel kort eventjes, hoe wordt dat dan beschreven, dat paard in dat boek? Nou, dat gaat over de, de padende beelden op het San Marcoplein in Venetië. En uh, ja, hij geeft aan dat het, uh, het Friese paard model heeft gestaan toen die uh, paden zijn ge gemaakt. Ja. ja, nou goed. Vandaag komt Dan Brown hier naar Leeuwarden toe, een hoogtepunt... Voor de schrijver ongetwijfeld een hoogtepunt voor iets. Maar er is nog veel meer te ontdekken. En er gaat er ook nog iets heel bijzonders gebeuren aan het einde van de ochtend. En dat horen we straks in het volgende uur. Softpop uit de jaren 80. The end of the innocence van Don Henley. Meer dan 50 jaar was u beheerder van de Amsterdamse begraafplaats... Sint Barbara, Johan Degenkamp. In die halve eeuw maakte hij veel mee. Van de eenzame ter aarde van een anonieme zwerver... tot de Hells Angels uitvaart van crimineel Sam Klepper. De begraafplaats is letterlijk een tuin voor iedereen. En dat is ook de titel van het boekje dat hij over zijn ervaringen heeft geschreven. Meneer Degenkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt niet de meest voor de hand liggende beroepskeuze voor een jong ventje. Nee, zeker niet toen de tijd, ja. Hoe kwam u op die begraafplaats terecht? Nou, eigenlijk door mijn ouders. Ik ben op het derde jaar ben ik daar komen wonen. En ja, dan heb je jongste jeugd heb je daar meegemaakt. En de familie Degenkamp zelf zat al in, eigenlijk in de groenvoorziening. Hoveniersbedrijf en zo. En ja, is eigenlijk met de paplepel ingegoten. En, ja, en, en natuur interesseerde mij uh, al, al heel vroeg. En vandaar dat ik uh, zei, ja, ik wil ook die opleiding in het groen. En zo, mijn vader, uh, me die richting dus, dus opgestuurd. Ja, maar, hoe is het dan om als klein jongetje op een begraafplaatsdag in dag uit rond te lopen? Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Zelf weet ik niet, maar toen mijn kinderen naar de kleuterschool gingen... ze moesten een tekening maken, Dat tekenden ze allemaal met, uh, hoe heet het? met kruizen. Dus dat uh, kleutonderwijs is ongerust, was van... Uh, van wat is er met die kinderen aan de hand? Die tekenen allemaal. Gelijk de schoolpsycholoog erbij. Ja, en ja, zelfs had ik dat denk ik ook wel gedaan in mijn tijd. Ja, maar wat, wat, vertel eens, want u liep daar als jongetje dus rond. Ja. En uh, ja, behalve die natuur waar u net over sprak, uh, ligt daar natuurlijk ook nog even iets anders. Ja, ja daar heb ik er toen nog niet zo'n besef voor. We probeerden daar altijd op te spelen, maar mijn vader was erop tegen. We deden daar ook uh, dieven met verlos of schuilokje. <lacht> Was er was achter op die was een heel groot bos. Ja, en daar konden wij rapporten Van abzeilen tot, tot uh, touwslingeren, noem maar op. Ja, dus u was niet echt, laten we zeggen, over die graven aan het hollen? Verdierd. Nee, nee, nee. Dat respect was al vroeg bijgebracht dat, dat niet mocht. Maar er zit ook een gevaar in. Eens in een jaar lees je wel dat uh, een grafzeem is omgevallen en dat er iemand is ondergekomen. Nou, dat besef was ons al heel snel bijgebracht. Ja, en en uh, goed, u, u, u was dat gewend, maar op een gegeven moment uh, kreeg u, uh, zeg maar, verkering ook. En u kreeg een nee, vrouw. Wat ja. vond u ervan? Ja, die vonden het in het begin uh, vreemd natuurlijk. En ja, het was in de jaren zestig, uh, ja, we waren op zoek naar een huis. En ja, dat was toen ook al slecht te krijgen. En toen uh, kwam er een plaats vakant op de begraafplaats. En toen heb mijn vader mijn te zeggen van... Uh, heb je geen interesse om hier te wonen? Ja, dan is er een gauw ja gezegd en uh, ja, een pracht van een woning. Veel ruimte om je heen. Al was het toen wel, uh, zeg maar, aan de, aan de buitenkant van de grote stad Amsterdam in de in Amsterdamse pol overbraken binnenpolder. Ja. Maar, maar toen u, laten we zeggen, toen u verkeering kreeg... en u nam uw meisje voor het eerst mee naar huis, zou ik dan ja. maar even zeggen. Ja, ja. ja, dat verwacht je toch niet als je dan met zo'n man meegaat? Nee, dat... Uh, Kom je eens op een kerkhof terecht? Laat ik eerlijk zeggen, dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd om huh? die ervaring. Van, ik, <laughs> ik zal het alsnog doen. <laughs> ja, zou ik doen, ja. Ja, zou ik doen. ja lijkt me toch wel leuk ja, om eens te weten, van, hoe keek je daar nou tegenaan? Ja. ja, want u zegt zelf, het was u oorspronkelijk natuurlijk om het groen te doen. Maar ja, je ontmoet daar natuurlijk ook, als kind heb je het misschien minder door. Maar de, je ontmoet daar een hoop uh, verdrietige, treurige mensen. Ja. En daar ja. moet je dan ook mee omgaan. Ja, maar ik denk dat het van, van huis uit is meegegeven om, uh, hoe je daar, uh, daar mee om moet gaan. Een van, uh, toen ik met pensioen ging met 65 jaar... kijk, eens in de maand is er uh, op iedere eerste dinsdag... is er een, een eucharistieviering voor al diegenen die begraven zijn. En op een gegeven moment moest ik naar voren komen... en toen werd ik bedankt door een bezoeker. Want hij zegt, uh, ik heb met vertrouwen mijn vrouw bij u achtergelaten. Nou, ik denk, dat zal wel. Maar toen na de dienst zijn de geestelijkheid zegt... weet je wat die meneer gezegd heeft... Die met alle vertrouwen zijn vrouw bij jou achtergelaten. Ja, ja en dan ga je dieper nadenken. Ja, wat voor mij ook de gewoonste zaak van de wereld was. Hij ja, spreekt enorme dankbaarheid uit. Maar ook, ook een stuk vertrouwen dat de dier, dierbaarste van hem uh, bij jou is achtergelaten. Ja, ja. U zegt ook graven hebben verhalen. Ja, ja. Vertel er eens een paar. Uh, ja, als ik. Ik geef ook rondleidingen. Ja, dan heb ik eigenlijk aan een dag niet genoeg. Ja, en dan ben ik meestal bij het begraf van, van familie Bensdorp, vroeger chocoladefabriek. Van het ROS? Ja. En in het midden staan daar drie tekenen afgebeeld hout: geloof, hoop en liefde. En dan vraag ik allereerst aan, aan de belangstellenden: van, weet u welke tekens dit zijn? Wat die betekenen? Nou, als ze dat niet weten, weet ik gauw wat voor vlees ik in de kuip heb, om zo maar te zeggen. En daaromheen staan weer de zeven werken van bemattigheid... Nou, dan lopen we meestal door naar het graf van de familie Boldoot. Ja, dan zeggen de meestal, oh, 4711. Nee, ik zeg de familie Boldoot. Die hadden vroeger op de weg een grote fabriek van Oude Klonje. Aha. En als een, als een pastoor uh, of dominee dus een, een noodgeval had in zijn parochie van uh, geen werk... de belden ze Jacobus Boldoot en die zei, nou, stuur maar, ik uh, zet ze wel aan het werk. Dus zo'n gezin had weer inkomsten. Nou, zo... Dat grote sociale hart, dat, dat was er dan eigenlijk al, al, al, al heel lang. Nou, Daar is de laatste tijd bijgekomen voor het graf van de familie G.B.J. Hilterman. Bij de mensen die nu een jaar of zestig zijn, nog wel bekend... van zondagmiddag één uur, de toestand in de wereld. Ja. Ja, daar heb ik nog een groot respect voor voor die man. Hoe die een vooruitziende blicht had, wat er zich in de wereld afspeelde. Nou, dan lopen we nog wel even terug de grote laan af en dan kom je het graf van Albeddin Tijn tegen. Een groot schrijver, dichter, een tijdgenoot van, van, van Pierre Kuipers. Die uh, een grote invloed heeft gehad ook op de decoratie in, uh, in het Rijksmuseum. Nou, de ouders van uh, Lodewijk van Dijssel liggen daar. Ja. En, en, en iets verder links, is dat dan waar Sam Klepper begraven ligt? Nee, Sam uh, Klepper die ligt helemaal achteraan. Ja, die okay. ligt achteraan, Guilherme. Oh, ik zie je toch daargens. Ja, in het Een enorme graf daar. Maar dat is ook een bijzondere happening geweest, natuurlijk. Ja, eh... Uh, uh. Waar ik toch met, uh, ja, klinkt misschien raar, met veel genoegen op terugkijk. Want het was een enorme organisatie. om dat uh, in goede banen te leiden. Want ja, dat was natuurlijk overweldigende belangstelling voor de pers. Ja, en die hebben we ja, dus op verzoek van de familie buitengehouden. Maar ja, die stonden allemaal achter op, die, achter op de spoordijk. om toch nog maar een glimp op te vallen. Ja. Maar, maar Sam Klepper was, uh, behalve, uh, ja, werd gezegd dan crimineel. Ik, ik, ik, ik weet het allemaal niet. Ja. Uh, maar in ieder geval was hij ook Hells Angel. Ja, dat is hier op een later moment geworden. Maar het aardige van, van de, de heer Klepper is uit zijn vriend, de heer Mierenmet... die kwamen al vele jaren kwamen ze op de begraafplaats om... ze moeten een plek hebben waar zo'n groot Italiaans grafhuis op kon. Maar ik wist me god niet, Waar waren hele aardige kerels. waren dat U wist niet wie zij waren? Absoluut niet. Nee. Ontzettend vriendelijk. Ja, uiteindelijk toen de heer Klepper was omgekomen... Ja, toen hoorde ik via begrafenisonderneming van uh, ja, wat voor vlees ik in de Kuip ja. had. Uh, Mierenmet ligt er niet, hè? want die is laat uh, ook vermoord ja, in Thailand. Ja, ja, Nee, die ligt er dacht ik, in België. Okay. Maar ja. de herinnering aan die Mierenmet is eigenlijk ook wel uh, uniek. Uh, na afloop van de begrafenis was ik weer snel naar voren gelopen... om te kijken of alles in orde was. En, en ik ging weer terug om te kijken. En toen kwam hij helemaal achteraan terug van het graf. En toen zwaaide hij naar mij dat ik moest komen... Nou, dus ik denk, wat zal er aan de hand zijn? Dus ik daar hem toe. Hij zegt Degenkamp, hij zegt zonder aanzien des persoons... fantastisch geregeld. Zo moet het ook. Ja. Meneer Degenkamp, nog één ding. Hè? Want uh, er liggen ook mensen die, uh, waarvan uh, niemand weet wie het eigenlijk is. De, de onbekende doden worden ja. die genoemd. Ja, de nomen Nessio. Ja. Dus een aantal jaren geleden uh, was de politie weer op het spoor gekomen... van, van een onbekend iemand die mogelijk door een misdrijf om was gebracht... Uh, dat graf moesten we op een rechtelijk bevel moesten we dat openen. Daar zijn wat delen meegenomen voor onderzoek. En op een gegeven moment, na een maand of twee, werden we die resten weer teruggebracht. Toen zei ik zo tegen de medewerkers van de politie: Ja, wat gaan we met die andere veertig doen? Hij zei: Andere veertig, ja, ik zeg zo, rusten er nog veel meer. Waar eigenlijk niemand weet van had. En uh, ja, toen is hij eigenlijk in gang gezet om deze mensen te gaan traceren middels uh, NFI-onderzoek... en, en uh, toch achter hun naam proberen te komen door DNA-onderzoek. En heeft dat wat opgeleverd? Dat heeft al wat diverse namen opgeleverd... en ook dus dat families nu weten waar hun dierbaren zijn. Ja, ja. Een gekke vraag, hè, want ik hoop dat u nog heel lang onder ons blijft... maar wordt u daar zelf ook begraven? Ja, ja. Ook helemaal achteraan. Ik denk... Naast Sam. Gekkigheid zeg ik van, uh, ze zullen een eind moeten lopen... om mij naar mijn laatste rustplaats te brengen. Ja. <laughs> Zodat ze u uh, ja. nooit zullen vergeten ook. Ja, ja. ja. ja. Um, het boekje dat u hebt gemaakt, dat heet Een tuin voor iedereen. Het zijn verhalen dus over die begraafplaats daar in Amsterdam. Dank voor uw verhaal, Johan Degenkamp. Graag gedaan. Elke week zitten wij in een uh, wijk in Nederland... om het grote nieuws op wijkniveau te bespreken. Deze week is dat uh, Arnhemse Klarendal. We zijn daar nog één keertje. Dus verslaggever Maarten Bleumers neemt ons nog één keer mee direct. De ochtend. De minimaatschappij. Voor het laatst deze week rijd ik de Klarendalse weg in. Halverwege valt mijn oog op een fietsenwinkel. Twee ruimtes. Rechts mooie nieuwe fietsen. En links allerlei grote industriële machines die ik niet associeer met het plakken van een band. Ik ben de uh, machine aan het stellen om de bovenbuis uit te slijpen. En uh, ja, het gereedschap maken we eigenlijk ook zelf. Oh. Jij was nu eigenlijk gereedschap aan het maken om vervolgens je fiets te kunnen maken. Ja, klopt. Ah. Ja. Yeah. Er zijn geen standaard. Uh, mallen voor of uh, standaard gereedschap om dit frame in elkaar te lassen. Nee, klopt. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, zo dadelijk meer over die fiets. Deze winkel maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de wijk die al jaren aan de gang is. Het begon met modewinkels en heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar ateliers en leuke eetgelegenheden. En dus ook een fietsenwinkel. Arne maakt een goede sier mee. Maar onder de bewoners van Klarendal heerst verdeeldheid. Zo hoorden we Simone van de debakzaak. Ja, je hebt natuurlijk uh, ja, andere mensen wat hier allemaal op te wandelen. En die zijn natuurlijk bijgekomen toen natuurlijk de molenkwartier erin zitten. Het is een heel anders slagvolk als wat wij zijn. Dus ja, dan krijg je natuurlijk wel een beetje botsing. Uh, er zijn Klarendals geweest die wou erin zitten. In het molenkwartier met kleren. En die hebben ze gewoon niet toegelaten. Maar als ik even langs ga bij Anne, die afgelopen maandag ook in de uitzending zat... hoor ik een ander geluid... Nee, is klaar, nee. dat is klaar. Nee. Ik heb de boerenkool Niet zo'n ander geluid. Nou, het is een goed beeld. Want uh, nu zie je wel veel mensen in de buurt komen. Want het staat gewoon geschreven... Uh, modekwartier, kunst, modekwartier, zoiets. Mm -hmm. Ja, voor mij, voor mij... Ik vind wel dat het een verbetering is. Ja, want vroeger stond de visboer niet hier... maar nu is de visboer er wel. Ik heb wel het idee dat het dat, uh, dat dat werkt... Um, het is alleen wel, daar gaat wel tijd overheen. Ja. Hey, ik ben Herman van Hulstein. Ik ben uh, eigenaar van Van Hulstein Bicycles. We zijn natuurlijk niet echt een, een modebedrijf. Uh, maar uh, we zijn wel gelieerd aan uh, die groep. We moeten natuurlijk, ja... Design, ontwerpen, ja, ja, creatief. Ja, we zijn niet zomaar een fietswinkel. Wij maken onze eigen ontwerpen. En, uh, waarbij eigenlijk uh, gebruik wordt gemaakt van bochten in plaats van rechte vormen. En het meest kenmerkende is wel dat de zadel op buis ontbreekt. Uh, hij is gewoon vervangen voor een bocht eigenlijk. Dat is, uh... ja. Maar dat is wel het meest kenmerkende hier. Ze maken er slechts 500 per jaar, maar kunnen er inmiddels van rondkomen. En ze zijn bezig met een bijzonder project. Op een gegeven moment kregen we van uh, Sotheby's New York kregen een, uh, een mailtje. Wat vroegen ze? Uh, ze vroegen eigenlijk of ik een fiets wou weggeven aan hun klanten. Toen zei ik uh, na ampel beraad, ja dat is goed... Maar zei ik: Nou, ik wil graag een serie fietsen laten behandelen met Japanse lak, Urushi. En enorm omslachtig, hè? Uh, ja, ja, tegenwoordig zou je dat omslachtig kunnen doen. Ja, nee, het kost heel veel tijd. Ja, het kost, het kost veel tijd. Zij hebben ja. het echt over maanden, geloof ik. En zij zeiden: Ja, dat, is, uh, dat lijkt ons een fantastisch idee. Dat hebben we gedaan. En vervolgens had niemand het meer over die gratis fiets. En dat is tot op heden zo gebleven. Dus uh, <laughs> we hebben er één gemaakt om op de foto te zetten en om een film van te maken hoe die, uh, hoe die gemaakt is. Wat moet die kosten? Nou, hij kost ongeveer 32.000 euro. Nog even 32.000 euro. Ja, dat klopt. Ja, op een gegeven moment word je echt succesvol. Blijf je dan hier zitten? Uh, nou, wel in de buurt, ja. Ik uh, vind deze wijk echt leuk. Ik vind het interessant. En uh, ja, voor mij is het geen traject om naar een industrietreintje langs een snelweg te gaan of zo. Daar uh, ja, hou ik liever mee op. Tot zover even Klarendal in Arnhem. En als u die fiets nou wilt zien... ga dan even naar onze gloednieuwe Facebookpagina. Dus de Facebookpagina van de ochtend. Vanaf volgende week zitten we weer ergens anders. Want de verslaggevers hebben zo hun eigen wijk waar ze naartoe gaan. Maarten Bleumers blijft dus in Klarendal. De komende weken gaan we naar Amsterdam Oud-Zuid. Dus kijken wat daar allemaal speelt en leeft. Het Nederlands milieubeleid is te laks. Dat is de stelling in Stand.nl. Uh, als het zo doorgaat, dan verdwijnt Nederland onder water. Nederland moet meer doen om de CO2-uitstoot terug te dingen. Dat zegt een uh, belangrijk klimaatpanel van de VN, het uh, IPCC. En we zijn dus benieuwd of u het eens bent met die stelling. Op uh, de site wordt gestemd, 127 stemmen, 61% eens, 39% oneens. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, met uh, Alfred Zegt u het maar. Nou, ik denk niet dat Nederland alleen het laks is, maar het milieubeleid ook tegenwerkt. Want als we kijken naar het plaatsen van windturbines, wordt overal tegengewerkt. We weten dat de luchtvervuiling rond de steden enorm is, maar toch doen we de maximum snelheid omhoog. Het vliegverkeer wordt gestimuleerd. Als er, uh, uh, uh, uh, uh, het niet meer binnen de regels past, dan worden er nieuwe rekenmethodes uh, gehanteerd, zodat de milieuvervuiling toch nog binnen de regels blijft. En eigenlijk, als we niet uitkijken. hebben we straks een bouwverbod op ons dak van, van Brussel. Ja. Dank u wel. Dank u wel, ja. Goedemorgen. Sta Stand.nl, goedemorgen. Hallo, hallo. Stand.nl, goedemorgen. Ja, zeg maar. Ja, ik ben. Oké, ja. Met Hugo Beunder van Wij Stoppen Steenkool. Ik ben het eens met de stelling volledig. Het IPCC-rapport is zelfs nog wat aan de. De, softe kant, uh, zeg maar. de klimaatwetenschap zegt op dit moment dat als we niet met 6% per jaar fossiele brandstoffen verminderen... dan uh, krijgen we echt dramatische opwarmingen van 5 graden of meer. En dan komen we terug in de toestand van krokodillen en palmen in Alaska zoals we 55 miljoen jaar geleden hadden. Dus het is, de situatie is echt dramatisch en klimaatsceptici zoals Marcel Krok... Dat zijn nog maar enkele randfiguren. waar We echt geen aandacht nou, meer. Op ik noteer een, een eens met de stelling uh, bij uh, Wij Stoppen steen, uh, wij, wij, zijn, wij, wij Stoppen Steenkool. Wij Stoppen Steenkool. Steen Dank u wel. Okay. Uh, is genoteerd. Uh, okay. Uw reactie kan erbij he, op 0800-1101 via de site www.stand.nl. U mag twitteren eens of oneens. Uh, u kunt het ook doen via de gratis te downloaden Stand.nl. De stelling dus het Nederlandse milieubeleid is te laks.